Toe. Een vervolggeurspel van Charles Chilton, vertaald door Propeller en opgevoerd onder spelleiding van Leon Povel. Het vijfde deel, Op weg naar Mars. Zo waren wij dan met geheime orders van de maan vertrokken naar Mars, waar wij moesten trachten te ontdekken hoe het stond met de invasieplannen van de Martianen ten opzichte van de aarde. Onze goede oude pionier, die aanmerkelijke technische wijzigingen had ondergaan, werd vergezeld door twee onbemande, radiografisch bestuurde vrachtvaarders. Enkele uren voor de start, bij het opkomen van de zon, hadden wij een groepje laag boven de horizon vliegende voorwerpen ontdekt. Een foto, genomen door de sterrenwacht op de maan, toonde aan dat het rotsachtige asteroïden waren. Van de soort die dienst hadden gedaan als moedig vaartuigen voor de vliegende marsballen die kort geleden op aarde waren geland. Daar ze na enkele ogenblikken spoorloos verdwenen waren, werd besloten ons volgens het oorspronkelijke tijdschema van de maan te laten starten. Nog één minuut. Huh? Nog maar één minuut. Plat liggen en stilte. Niemand mag weer een woord zeggen, begreep Eén minuut. Hé, hey, wat nou? Nog één minuut, zegt ze. Dat, dat zijn nog maar veertig seconden. Weet je dat zeker, dokter? Ja, ik dacht ook dat ze zei één minuut. Ja, ik heb het al gehoord. Nog vijftig seconden. Ach, maar die klok is helemaal van de wijs. Het zijn er maar vijfendertig. Daar beginnen de pompen aan te Tien seconden te vroeg dat is er eens helemaal staan van de hand. Breng de controlepanelen op ooghoogte. Hou jullie klaar om de start zelf uit te voeren wanneer ik opdracht geef.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 In de zak open zet de pompen op. Mitch, blijf in je coach. Er is geen tijd meer. Nog vijf seconden. Mitch, blijf liggen, versta je me. Hallo, hallo, hallo. No. Oh. Uh. We, we, we zijn gestart. Laat liggen, Mitch, voor het te laat is. Ja, ja. Ik Ja, al Allemaal omschakelen of eigen bediening. Jimmy, televisie achter. De, televisie achter. Aan hoogte, Mitch! drie nee, nee. en een halve kilometer. Jeff, kijk eens op het televisiescherm. Daar, naar beneden. Die vervloekte bollen. Met, met tientallen. Ja, we, we kunnen alleen met terug. Wat, wat gaat er nou met die, met die kerels naar beneden gebeuren? Wat er ook gebeurt, we kunnen er niets aan doen. We zijn gestart. We hebben geen keus meer. Jeff, jeff, mijn, mijn borstkast. Ik ben zwijk. Volhouden, Jimmy. Ik kan, ik kan, kan, niet. Niet schijnen van, niet bewusteloos raken. Niemand. Anders houden we de pionier niet in onze macht. Ho hoogte, Mitch? 25 kilometer. En de snelheid? 3000 kilometer. Koers, Jimmy. Oké. Okay. Laat Later, dokter. Oh, oh wat, wat doet dat pijn niet? Ik stel. Oh, Vol houden, Jimmy. Niet wendraken. Hoogte 65 kilometer. Snelheid 6000 kilometer. Hoogte 75 kilometer. Snelheid 8000 kilometer. Oh, ik was zo... Ademen. Jimmy. Concentreer je op het scherm. Roep de controle nog eens, Jim. Probeer in contact te komen. Ja. Uh, hallo controle. Pionier. Echt de televisiecamera op de vrachtvaarders. Blijven ze bij ons. Hallo control. Ruimtevaart, roept u. Rantwoord. Ja, chef. Blijf. Zijn er nog allebei? Mooi, mooi. Hallo controle. Mitch, hoe lang nog voor we de eerste trap moeten opwerpen. Nog twee minuten. Hallo, geval. Houdt wel toch. Het heeft niks, Jeff. geen geluid. Ja, maar... Wat gebeurt er dan toch op die maan? Ja, vraag je nog af wat er met ons gaat gebeuren. Als ja. de eerste trap is uitgewerkt, zullen we hem zelf moeten afwerpen en dan onze eigen motor aanzetten. Goed. Nog honderd seconden. Houd die vrachtvaarders in de gaten, dok. Ja. Tim, roep ja. de basis nog eens. Oké, okay, Jeff. ...afstandsbediening van de vrachtvaarders ingeschakeld. Hallo, controle, hallo. Pionier wordt controle. Nog 80 seconden. Kwaar om de eerste trap af te werken. Ja. Hallo, controle. Hebben geen bericht meer? Moet van weg. Wanneer wij Anstons de eerste trap afwerpen... ...en dan onze eigen motoren aanzetten... ...dan gaan we een paar heel onaangename minuten tegemoet. Eigen dan wat we tot nu toe hebben meegemaakt. Nee toch? Ja. We hebben dan nog in staat. Om hem weer op tijd af te zetten? Dat weet ik niet, Doc, maar het moet. Normaal zou de controle het doen, maar het ziet er naar uit dat. dat hij niets meer zal doen. We zullen er zelf voor moeten zorgen. En als we tegen die tijd allemaal bewusteloos zijn, nog één minuut. Eén van ons moet per zijn positiever blijven. Anders blijft de motor doorwerken tot alle brandstof op is. Ja, hoe groot zou onze snelheid dan, dan zijn? Weet ik veel groot genoeg om ons naar Pluto te brengen dat we daar nog iets van zouden merken. Zal ik, zal ik Pluto dan maar oproepen en vragen of ze een ambulance klaar houden? Hoe lang nog, Mitch? Nog 45 seconden. Nou, blijven liggen en volkomen ontspannen. Moet jij hem oh, volkomen ontspannen? Heb je de controle nog steeds niet te pakken? Nee, nee Jeff, ze geven geen, geen asem. Blijf roepen. Oké. Nog 35 Hallo, seconden. Controle. Pionier roept u, Otter. Klaar, dokter. Ja, Jim. Jij Mitch. Ja, Jeff. Ja, Mitch. 25 seconden. Hou alle controlepaneel in het oog. Klaar voor de ja. afwerp. Als ik tenminste de nog u, een vinger bewegen kan om aan de drukknop te komen. Het zijn maar een paar centimeter. 15 seconden. Opgelet. Hallo, controle. 10 Hallo. seconden. Controle Klaar over. voor afwerpen en aanzetten, vreven. Vreven. eigen motoren. Nog 5 seconden. 4, 3, 2, 1. Contact! De eerste stappen van de vrachtvaders zijn ook los. En de eigen motoren in werking. Hartig. <laughs> snelheid, Mitch. 25.000 kilometer. Over anderhalve minuut bereiken we ons maximum van 50.000. Oh. Uh, ik... Ik voel me nog best. En uh, jij het ook. Ja, dat gaat wel. Tja, onze versnelling wordt steeds groter. Timmy als er een ol olie van bovenop zit. Nou, volhoudertje, zo zolang je maar kan. Hallo, controle. Hallo, controle. Antwoord, controle. Geen laat ik, ik kan zelf niet meer 30.000. 31.000. Jimmy! Rusteloos. 35.000. <coughs> Nog 30 seconden. Dan hebben we de maximum snelheid bereikt. Klaar om de motor af te zetten? hij. Eh, eh, ik kan mijn arm niet meer. niet meer bewegen. Nog geen veer. Mitch, Mitch. Die is zo bewusteloos. Wij moeten het nu doen, chef. Kun jij mij die. die schakelaar? 10 sec seconden. Ik ben er. Ja. Bijna ah. vijf. Lukt dit. Uitverklaart dit. Wat is er gebeurd? Kon jij er toch bij? Nee. Nee, Dok. De motor heeft zichzelf uitgeschakeld. Automatisch. Ja, helemaal ja. zeer dank. Onze pionier is nog steeds te houden. We staan met de vrachtvaarders. Die zijn er nog steeds prachtig informatie. Jimmy, ja. Mitch. Ja, laat maar, chef. Je hoor je toch niet. Ze komen wel weer bij. Maar je moet ze nog even de tijd ja. voor laten. Eh, ja, ja, ja. ik hoop het. Ongelooflijk wel een druk. Ja. Als het ze mag magie kwaad heeft gedaan. Ja, niet opstaan, chef. Nog minstens een kwartier blijft liggen. Ja, dat ja, is goed ook. Ja. En dat kan toch ook. We hebben een reisje van zes maanden voor de boeg. Dan mag je hier wel een kwartiertje blijven liggen... om te bekomen van de start. Heer, heer Mitch. Slik dit maar. Dan zullen je je gauw beter voelen. Ja, zo. Ah. Zo ellendig ben ik van mijn leven niet geweest. Ja, kom, kom, kom. Slik nou maar. Slik ja. nou. Ja, dokter. Ah. Nee. Wat is er eigenlijk gebeurd? Ach, niks. Je bent alleen maar van je stokje gegaan. Uh, hebben jullie de motor toch kunnen afzetten? Nee. Hij heeft zichzelf automatisch uitgeschakeld. Ah. Zoals wij al verwacht hebben. Gelukkig maar. Chef yes. en ik konden geen film meer verhoren... Had hem nooit kunnen afzetten. En Jimmy? Oh, die is ook buiten Westen geweest. Hij is er nog niet bijgekomen. Jeff is nu even bij hem. En liggen we nog op de juiste koers? Ja, ik denk van wel. Hmm. Maar dat hebben we nog niet nagegaan. Zodra jij je weer fit voelt, dan is dat een van de eerste werkjes die je mag doen. Maar uh, blijf nou nog wat rusten. We hebben alle tijd, ja, alle de tijd. Gelukkig. Dat hoef je me trouwens geen tweede keer te zeggen. Nee. Dan laat ik je voorlopig alleen, Mitch. En ga eens kijken hoe Jimmy het maakt. Ja. Over een half uurtje of zo, dan ben je weer helemaal fit. Ja, dat denk ik ook wel. Oh, maak je over mij maar geen zorgen, dokter. Je weet, ik heb zoiets al eerder bij de hand gehad. En Jimmy? Hij oh. komt al bij, dokter. Hoi. Hallo, hallo. <laughs> zo, Jimmy, Jimmy. Goedemiddag. <laughs> ja, Jimmy, ja. Huh? Oh. Hoe ben jij, dok? Ja. Ben ik om hier te gaan? Ja, nou, en af. Oh. Jij en Mitch. Oh, dat ik een rot van binnen. Ja. Net dat er niets meer in zit. Nou, ja, hier, hier slikt dit maar. Dan gaat het wel weer over. Goed, dokter. Oh, wat gek. Het is net alsof ik op de Roetsjepan heb gezeten. Na een hele volle maaltijd met daar een je ja. oh. Nou, blijf dan maar een half uurtje liggen. Dan voel je je weer beter. Jo, een half ja, je enige afleiding wil hebben, roept dan de controle zo af en toe nog eens op, hè. Na nou, ruim een half uur voelde Mitch en Jimmy zich weer zo goed dat ze konden opstaan. Intussen hadden Jeff en ik samen het routinewerk van de hele bemanning gedaan. Controle van de motor, het brandstofverbruik... ...en de positie van onze beide vrachtvaders... ...leerden ons dat ons vertrek een volkomen normaal verloop had gehad. Afgezien dan van de omstandigheid dat we tien seconden te vroeg waren vertrokken. Natuurlijk zouden we ons nog meer op ons gemak hebben gevoeld... ...indien onze bevindingen bevestigd waren door de controle. Maar met die konden we nu eenmaal geen contact meer krijgen. Toen Jimmy helemaal bekomen was... ...had hij direct weer zijn plaats van de radio ingenomen... ...en de basis op de maan bij herhaling opgeroepen. Nou, het geeft nog steeds niks, Jeff. Er komt geen antwoord. Oh, wat gebeurt er daar beneden dan toch? Nou, naar het geluid hoorde oordelen, helemaal niks, Mitch. Nou, dan kunnen we niks anders doen dan proberen om rechtstreeks met de aarde verbinding te krijgen. Met wie? Met het hoofdkwartier Ruimte van de Londen? Nee, Jimmy, met raketterrein in Australië. Hm? Aangenomen dat ze ons ontvangen. Nou, waarom niet? Omdat ze ons immers niet kunnen ontvangen als die zijde van de aarde niet naar ons is toegekeerd? Ja, maar die is naar ons toegekeerd. Het duurt nog langer dan zes uren voordat de draaiing van de aarde Australië buiten ons bereik brengt. Oh, wacht even. Nou, In dat geval zal ik eens zien wat ik kan bereiken. Zullen we eens maar eens proberen of we ze op te ontvangen kunnen krijgen? Ja, dat is goed. Ja. Zodat u hoogte en snelheid normale landing mogelijk maken. Houd baan E aan. Daar heb je Australië. Ze loopt ze blijkbaar net een raket naar oh, binnen. Dat moet de X-70 zijn. Wie? De X-70. Oh. Die vertrok juist van de maand toe we landen, weet je nog. Ach, ja. ja, dat herinner ik me ook. Nou hoor. ja, die heeft in elk geval een veilige haven bereikt. Vliegende hebben we hem te missen met rust gelaten. Hallo, controle. Oh. Dit is X-170. Oh, X-170, ja. Bericht ontvangen. Dank u. Een normale landing wordt ingezet over vijf minuten. Goed zo. X-170. Happy landing. Die wocht tenminste nog. Als we eens wisten hoe wij in de nesten zaten. Nou, nou, de zender inschakelen. Dat is. En dit. En dat. Zo, Onderstroom. stroom. En het zakje loopt gesmeerd. Nou, statische inductie genoeg in elk geval. Vooruit maar. Hallo, controle, hallo, controle. Ruimtevaartig pionier roept controle op aarde. Hoort u mij? Twee seconden voor een retourtje van de radioval van het dag. Hallo? Zie je hoor. Controle aarde roept ruimtevaartuig. Wij ontvangen u luid en duidelijk. U wilt u de oproep herhalen? Hallo, controle, hallo, controle. Ruimtevaartig pionier. Ik herhaal, ruimtevaartig pionier roept u. Wij ontvangen u luid en duidelijk. Die radioman daar beneden kan vast zijn oren niet lopen. Hallo, pionier. Controle Aarde, antwoord. Twee seconden, hoor. joh. ontvang u ja. luid en duidelijk. Waarom zijn u op onze golflengte? Omdat wij geen contact meer kunnen krijgen met de basis op de maan. We voelen ons namelijk eenzaam. Onmiddellijk naar ja, de stad. Wacht start. maar even, Jimmy. maar oh. even overnemen? Geen ja, oké. Contact Kijk. neer? Hoe kan dat? Uw radio werkt op oorlijk. Hallo, Controle Aarde. Hallo, Controle Aarde. Dit is Captain Morgan. Het ligt niet aan onze radio, maar aan die van hen. Hebt u zo pas nog contact met ze gehad? Nee, Captain. Ik spreek nooit met hem op deze golflengte. Maar ik zal eens nagaan wat er aan de hand is en laat het u dadelijk weten. Is uw start vlot verlopen? Oh, dat was over het kantje af. Maar luistert u eens. ik zou graag hebben dat u onze snelheid en koers controleert. Kunt u dat doen? Ik zal zorgen dat het gebeurt. Mooi. Ja, en dan zou ik graag hebben dat er een bericht werd doorgestuurd naar het hoofdkwartier Ruimtevaart Londen, maar dringend. Klaar, het zal nog even duren voordat het bericht klaar is. Uh, wilt u zo lang aan het toestel blijven? Ik uh, roep u zo gauw mogelijk weer op. Laat u er eens vandaan gaan. Goed, Captain. Maar we moeten nu een maanraket binnenloodsen. Die kan ieder ogenblik binnenkomen en vraagt of ze volle aandacht. Ja, ja, ja, dat begrijpen we. We vinden het zelf dat we u lastig vallen, maar we hebben geen andere keus. Maak u zich daar maar niet druk over. Wij horen straks nader van u. Dank u, controle. Nou. Uh, in alle geval schijnt op aarde nog alles normaal te zijn. Hmm. We zullen een volledig rapport opmaken voor het met die ruimtevaart... en dan afwachten welke gedragslijn ze van ons verwachten. Wij moeten dat rapport natuurlijk eerst in code zetten. Zegt Jeff, luister eens. Ja. Ik neem aan dat het de controle op aarde was hè, waar we mee gesproken hebben. Ja, waarom zouden ze dat niet zijn? Ik weet het niet. Die Martianen hebben zoveel trucjes achter de hand... Denk je dat je er vandaag de dag nooit helemaal zeker meer van bent met wie je eigenlijk spreekt. Met snelheid en koers die de controle op aarde heeft berekend... overeen met onze eigen berekeningen, dat is alvast iets. En jij, dokter, schiet je al op? Ik ben bijna klaar, ja. Ziezo, zo, dus dat. Wel gelukt dat we die codeberichten niet met behulp van papier... en potlood hoeven op te stellen. Dat zou al uren gekost hebben. Nou, nou, wat willen ze straks nog uitvinden? Hier, <laughs> ja, Jimmy, we zijn meteen over. Hier. Hey dok. Hé, hey, Oh, P42-QRA-7P-X, u weet het... Wat is dat? Marstals, u. Proofstrookje. Je hebt alleen maar zo'n stukje opnameband nodig. Leg hem in de zender en de rest gaat vanzelf. Ja, ik heb geen gaatje in mijn hoofd. Nou. Hallo, controle, hallo, controle. Pionier roept u, pionier roept u. Hebben we Hebben een bericht in code voor u. Bent u klaar om het op te nemen? Hallo, pionier. Twee seconde, Ik ja. ontvang u. Klaar om uw bericht in code op te nemen? Pionier aan controle. Eerste dag. 16 uur 35 heel altijd. 16 uur 35 heel altijd. Bericht nummer 1. Komt het. <lacht> je kunt voor die codebericht even zeggen wat je wil, maar uh, het spaart in elk geval je stem, man. Hallo, Controle. We uw antwoord ontvangen. Dank u. Het tijd. Waarom heeft het zo lang geduurd voordat uw antwoord binnenkwam? Ah, toch. Geef maar weer. Alsjeblieft. zoek het nou zelf maar uit. Dat mag niet aan ons, pionier. Zodra wij het ontvangen hadden, hebben wij het overgezeind. Hoe maakt u het daarvoor? Oh, best. U moet het goed te hebben. <laughs> Alleen, we zijn er weer zo'n 200.000 kilometer opgeschoten sinds uw laatste bericht. Ik geef daar niet zo over op, Jimmy. Hm? Je kunt nooit weten wie daar mee luistert. Ach ja, natuurlijk. Dat is waar, Mitch. Daar heb ik zo niet aan gedacht. Nou, let er dan op, hè. Natuurlijk, Mitch. Ja. Hallo, controle, Mitch. Hallo, controle. Verder niets meer op het ogenblik. Over een uur roep ik u weer voor de gegevens omtrent snelheid en koers. En Jeff, wat voor nieuws? Uh, het bericht luidt dat we voort moeten gaan overeenkomstig onze plannen. en dat we in verbinding moeten blijven met de aarde. tot we weer contact opnemen met de maan. Ja, dat contact bestaat momenteel dus niet meer. Nee, blijkbaar of niet. Of nog niet. Nee. Hey. Uh, wat denken ze nou te doen? Wanneer het contact binnen zes uren niet hersteld is, vertrekt er een raket naar de maan om Pols Hoogte te gaan nemen wat er eigenlijk mis is. Ja, laten we maar oh. hopen dat het met die raket niet misgaat. Hoe dan ook, het zal minstens vijf dagen duren voor we iets van ze horen. Zo lang duurt het zeker voordat ze er zijn. Nou, Misschien is het op het ogenblik wel de hele maanstad voor Whittaker, de gouverneur in Kluis. Nou, jij bent altijd weer het zonnetje in huis, hè Jimmy? Is het niet? Nou ja, wat geeft het nou net te doen alsof er een foutje aan de lucht is? We mogen blij zijn dat wij nog net op tijd gestart zijn en dat het lot van Manstad niet ons lot is. Ja, Jimmy. Misschien wel, jongen. De eerstvolgende dagen hadden wij niet veel om handen. Om het andere uur maakten wij onze positie op... met betrekking tot de aarde, de zon en de maan... en controleerden als gewoonlijk onze brandstofvoorraad. Motor, radar, radio, televisie en andere elektronische instrumenten. We hielden ons van meet af aan een vaste dienstregeling. Om beurten zorgde een van ons voor de maaltijden. Twee man hielden steeds de wacht. En de rusttijden waren daaraan aangepast. Voortdurend omgaf ons een nachtelijk duister. Waarin de zon, links van ons, hing als een schitterende blauw-witte bol met duidelijk zichtbare corona. Achter ons lag de aarde met haar wachter, de maan. Beide... Namen snel in omvang af naarmate wij ons van hen verwijderden. De beide vrachtvaarders, in grote gelijk aan de pionier, bleven ons trouw vergezellen. Een zijde ervan werd door de zon verlicht en de andere bevond zich in volslagen duisternis. Ondanks de geweldige snelheid waarmee wij ons voortbewogen, leek het alsof de vaartuigen onbeweeglijk in de ruimte hingen. De vrachtvaarders werden weliswaar door ons raadloos bestuurd... en hadden dus geen bemanning aan boord. Maar als men ze daar zo zag, wetend dat ze geen levende ziel herbergden... maakten ze een griezelige indruk. Op onze vorige tocht waren die beide vrachtvaarders... elk met twee man bemand geweest. En aan boord van nummer twee had Whittaker zich bevonden. De eerste van de door de Martianen aangepaste mensen met wie wij in direct contact waren gekomen. Hoeveel van zulke mensen zouden er wel bestaan? Hoeveel ervan vertoefden op dit ogenblik op aarde? Een week ging voorbij waarin wij een afstand van meer dan acht miljoen kilometer aflegden, de baan van de aarde achter ons lieten en ons steeds verder van de zon verwijderden in de richting van Mars. En toen kwam de dag waarop hij van de controle op aarde bericht ontvingen over de maanraket die naar maanstart was gezonden om na te gaan wat er daar eigenlijk gebeurd was. Zodra Jimmy het bericht had ontvangen, stopte Jeff het in de codemachine. Deze deed haar werk en even later haalde Jeff het gedecodeerde bericht eruit en las het door. Hij las het zelfs nog eens voordat hij iets zei. Nou, Jeff, vertel eens op. Wat is er met dat bericht? De raket die vertrokken was naar de maan... Ja? Is die niet aangekomen? Ja, al. Ja, aangekomen wel. De gezagvoerder heeft 24 uur geleden aan de aarde laten weten dat hij ging landen. En? Ja, en toen? Daarna hebben ze niets meer van hem vernomen. Wat? Be, be ja. Nee. Alle pogingen om weer in contact met hem te komen zijn mislukt. En wat zijn ze nu van plan? Nog een raket sturen? Geloof ik niet. Het heeft geen zin nog meer raketten op te offeren. Op welk moment werd de verbinding verbroken? Praktisch, op het ogenblik van de landing. Ach. De gezagvoerder meldde nog dat hij veilig wel geland was in de baai. En daarna vannam men niets meer van ons. Nee, wat een en wat moet er nou gebeuren? Ik bedoel met ons. Niets. Wij gaan gewoon door. zou je geen verbinding te blijven met de controle. Nee, de nee, nee, nee, bedoel ik niet. Ik bedoel, wat moet er nou met ons gebeuren als we terugkomen van Mars? Onze vaartuigen kunnen er immers alleen maar op de maal landen. Ja, daar zegt de controle niets van. We denken toch nog dat ze daar nou wel iets van mochten zeggen. En heel gauw ook. En ja, waarom zo'n haast, Jimmy? We zijn op z'n vroegst immers pas over een jaar weer terug op de maan. Och, Tegen die ja. tijd zal wel zijn opgehelderd wat er daar gebeurd is. Het zou ook wel eens niet opgehelderd kunnen zijn, hè? Toen we starten hadden we maar één zorg aan onze kop. Onze landing op Mars. Maar nu komt daar, als we veilig weer van Mars wegkomen, de zorg bij het wat ons te wachten staat bij de landing op de maan. Nou, Jimmy, als we bij onze terugkomst de toestand in dat nog niet veranderd mocht zijn, hè? Dan landen we er niet. Hallo, Wins. Dan gaan we om de aarde cirkelen en vragen de controle voor te zorgen dat we op de een of andere manier naar beneden kunnen. Door middel van een. Van een, een Ja, ja, ja. Aangenomen altijd dat de controle op aarde dan nog steeds onder menselijke controle staat, niet? Nou ja. Het is toch best mogelijk dat de invasie door die Martianen plaats heeft gedurende onze afwezigheid? En wat moeten we dan doen? He? Moeten we dan door een zonnestelsel blijven ronddwalen? Tot omkomen van honger? Of stikken bij gebruik zuurstof? Oh, oh, oh, oh, oh, ben jij vandaag weer lollig, Je We, ja, we kunnen vandaag? toch beter de ja. feiten onder ogen zien, mannen? Maar er zijn nog helemaal geen feiten. Weet jij, op soms zijn alleen maar mogelijke. mogelijkheden. Mogelijkheden? Ja. Nou ja, goed, goed. Maar ook op alle mogelijkheden moeten we naar voorbereid zijn. Als we op een goede dag de aarde oproepen en er komt geen antwoord... moet je niet zeggen dat ik jullie niet heb gewaarschuwd. Ja. Ja. Ik ben ja. er helemaal niet zo zeker van dat als de invasie zou plaats hebben... tijdens onze afwezigheid de controle niets meer van zich zou laten horen. Wat nou? Als de Martianen zich van de hele aarde kunnen meester maken... Ja. dan kunnen ze daar toch zeker ook van de controle. En ons dan commanderen, wie hè? Als ze dat zouden willen, of als het in hun raam te pas kwam, ja. Dan kan ik me niet voorstellen dat ze zich om ons nog druk zouden maken. Nee. Eenmaal in het bezit van de aarde, hebben ze van ons niks meer te vrezen. Nee. Ze zouden ons volkomen kunnen negeren en ons in, uh, in ons eigen vet laten gaan Ja, maar jeen. de kans dat ze voor het vastgestelde tijdstip zullen opengaan tot de invasie is. Dus nee. maar heel gering. Mag ik je vreemden? Intussen moeten wij zien zoveel mogelijk te weten te komen. Alleen dan heeft de aarde een redelijke kans een behoorlijke verdediging te organiseren. Ik dacht dat er niet veel twijfel meer bestond om te, aan te wijzen waarop ze de invasie zullen uitvoeren. Duizenden van die asteroïden die als moederenvaartuigen dienst doen, zullen de aarde naderen... Ja. ...en dan nog veel meer duizenden vliegende bollen laten landen. Met jou kan ik wachten. De wezens die de bemanning van die bollen vormen, zullen dan trachten de aarde te veroveren... ...en de heerschappij in handen te nemen. Juist, Mitch. Ja, ja, ja. ja. Maar ik geloof niet dat het zo eenvoudig zal toegaan, Mitch. Die methode zou alleen maar uitlopen op een oorlog tussen de planeten. En oorlog, in de zin zoals wij die kennen... is iets dat de Martianen volkomen vreemd is. Ja, ja. ja daar ben ik het mee. Oh ja, maar wat dacht jij dan dat ze zouden doen? De methode van de Martianen is zich meester te maken van de geest. Ja. Mensen de macht te krijgen. Door middel van hypnose. Wat er niet van? Slagen ze daarin? Dan kunnen ze hun slachtoffers in de waan laten... dat alles gewoon is zoals altijd. Ja. Op die manier merk je niet eens dat, dat ze je overmeesterd hebben... Ja. Ik vraag me af of de meeste mensen zelfs wel zouden beseffen dat de invasie had plaatsgehaald. Ja, maar Doc, denk jij dat er uitzonderingen op die regel bestaan? Ja, daar ben ik zeker van. Oh. Niet iedere mens zal gehypnotiseerd kunnen worden. Ik Duizenden, miljoenen misschien, zullen daar immuun voor zijn. Ja, zoals ik het ben. Ja. En wat moet er dan van die mensen terechtkomen? Oh, ik denk dat die elkaar zullen weten te vinden. En verzetsgroepen zullen vormen. Goed georganiseerd. Zouden ze misschien zelfs in slagen de marsianen weer van de aarde te verdrijven? en ja. ja. Dan zouden we geluk hebben. Nou, laten we dan hopen dat het zover nooit zal komen. En als het ons meeloopt, komt er misschien nooit een invasie. Ja, maar Jeff, dacht je dat wij dat, dat zouden kunnen verhinderen wij met ons vieren? Jimmy, wat wij op Mars ontdekken, zal het de aarde misschien mogelijk maken die invasie te beletten. Ja, ja als we tenminste op Mars komen. Waarom niet, Jimmy? Ja, ah, doe maar lol, die Martianen zijn er zeker ook niet op hun achterhoofd gevallen. Ze weten wel degelijk wat wij van plan zijn. En ik ben ervan overtuigd dat ze, als ze dat zouden willen, ons nu meteen om zeep zouden ah, kunnen brengen. En waarom doen ze dat dan niet? Omdat ze heel goed weten dat ze gedurende het komende half jaar, zolang die reis van ons naar Mars duurt, niks voor ons te vrezen hebben. Ja, maar als we een keer op Mars zijn aangekomen en onze neuzen gaan steken in de dingen die ze voor ons verborgen willen houden, dan zul je dan wel eens beleven. Ja, dan krijgen ze er vier nieuwe aangepaste slaven bij om ruimtevaartuigen te bouwen ja, en de oogst binnen te halen. Ja, ja, ja, net zoals we is gegaan ja, met Frank ja, Rogers, met Dabst en met Harding ja, en de rest van wij onze ruimtevloot op het ogenblik naar wel. Ja, het valt nog te bezien, Jim. In alle geval zullen wij ons best doen. Ja, ja. En als we geen succes hebben, dan nou, zal het vast niet aan ons liggen. Maar ja. hebben we enige kans op succes? Ja, natuurlijk. Ja, weinig, geloof ik. Heel weinig. Leuk idee. Wisten we maar iets vanaf wat ons te wachten staat. Wat de Martianen voor wezens zijn. En waar ze zich ophouden. Tot nog toe hebben we op Mars niks gevonden dan aangepaste mensen... die ook weer van de aarde naar Mars waren overgebracht... door andere, reeds eerder aangepaste mensen. Ja, Goed waar. Ja. Goed, maar die, uh, die piramidesteden waren toch zeker niet door aangepaste mensen gebouwd? Nee, Mitch, zeker niet. Die moet al duizenden jaren geleden gebouwd zijn. Lang voordat de eerste Martianen een voet op aarde zetten... en de eerste nietsvermoedende mensen roofden. We zijn nooit in een van die piramiden geweest. Misschien wonen de Martianen daar wel in. Misschien wel, ja. Aangenomen dat dat het geval is... Ja, zouden die er dan ooit wel eens uitkomen. Och, best mogelijk dat ze daar geen behoefte aan hebben. Misschien zijn al die piramiden wel een soort enorme controlekamers... van waaruit ze het hele leven op Mars regelen. Ja, maar als ze zich daarin nou op hun gemak voelen, hè? Oh, ja. Waarom zouden ze dan naar de aarde willen? Nou, omdat het leven in die piramiden ze misschien al een handzwaar de begint uit te hangen. En dat ze nou hem daar een beetje af, afwisseling ja. verlangen, dat kant, ja, toch? Ja, ja, ja. Was er nou maar iemand die ons daarover kon inlichten? Zeg, ja. zeg. Misschien is er wel zo iemand. Nee? Nou. Huh? wie dan? Ja, de tijdreizigers... Huh? Die nou op Venus zitten? Daar zeg je zo wat, Jimmy. De, de tijdreizigers. tijdreizigers. Ja, maar we hebben geen enkel bewijs of die wel bestaan. Niemand van ons kan zich herinneren die ooit ontmoet te hebben. De enige mededeling over hen staat in het dagboek van de dokter... bij gelegenheid van onze eerste reis naar de maan. Ja, ik durf er een lief ding onderverwerpen dat we toen met hen in contact zijn geweest. Maar als dat zo is, dan moeten we toen volgens jouw dagboek... wel 25.000 jaar in de tijd teruggereisd zijn, ja. niet? Ja. Nou, dan hebben die tijdreizigers de aarde dus 25.000 jaar geleden verlaten... om zich op Venus te gaan vestigen. Dat is heel lang geleden, heer. Welke zekerheid hebben we dan dat ze er nu nog zijn? Als ze er tenminste ooit zijn gekomen. Ja, of... Als ze zich gevestigd hebben dat hun afstammelingen nog steeds zo vriendelijk zijn als hun voorouders. Ja, nou, of ze er ooit gekomen zijn, of, of ze er nog wonen, dat maakt allemaal niks uit. Wij zijn op weg naar Mars en niet naar Venus. Oh. Als we bij onze terugkomst de aarde in handen van de Martianen vinden... ...zijn we misschien wel blij door te kunnen reizen naar Venus. Zou de... nooit lukken, Jim. We hebben nauwelijks genoeg brandstof voor de terugreis van de Mars naar de aarde. Maar een reis naar Venus kan geen sprake zijn. Nee. Daarom lijkt het me niet nodig dat er verder op in te Nou oh, ja, je hebt gelijk, je hebt gelijk. Het schoot me zo met de bieden. Zet Jimmy... Hm. Mijn schiet ook wat te binnen. Dat je honger hebt. Ja, ik heb honger. Ja. En het is jouw beurt om voor het eten te gaan zorgen, jongen. je hebt gelijk, Mitch. Ik zal gewoon een paar blikjes openrukken. De hele reis naar Mars zou ruim een half jaar duren. Op zichzelf al lang genoeg. Maar in de bekrompen ruimte van de minuscule cabine van de pionier... leek het wel een eeuwigheid. Er was voor ons geen verschil tussen dag en nacht... Waar je op aarde tenminste merkt dat de tijd niet stilstaat. Eigenlijk bestond er voor ons zelfs geen dag. Het was altijd nacht. De klok op het grote controlebord was natuurlijk afgestemd op de heelal altijd van Greenwich. En de uren die ze aanwees hadden dezelfde tijdsduur als die op aarde. Een dag bestond ook voor ons uit 24 uren. Maar dat was dan ook alles... Buiten was het midden op de dag even duister als in het halst van de nacht. Ons contact met Maanstad was nog steeds niet hersteld. De aarde kon de maan al even min te pakken krijgen... en van de raket die opgestegen was, om een onderzoek op de maan te gaan instellen... had men nooit meer iets gehoord. Een week later was nog een raket gestart... maar de gezagvoerder had opdracht gekregen niet op de maan te landen... Toch er alleen omheen te cirkelen. En zo mogelijk foto's te nemen van de baai, het startplatform. en al wat hij van Maanstad te zien kreeg. Maar ook die raket was niet teruggekeerd naar de aarde. Wij konden slechts gissen wat er gebeurd was. Waarschijnlijk bevond Maanstad zich in, in handen van de bemanningen van de ballen die wij hadden zien landen. En waren die mannen vastbesloten. alle pogingen van het hoofdkwartier ruimtevaart om te ontdekken wat er precies aan de hand was, de kop in te drukken. Van toen af werden alle maanraketten op aarde vastgehouden... en werden geen verdere pogingen in het werk gesteld om op de maan te landen. De toestand was nu zo dat wij vieren de enige aardse mensen waren... die op reis waren door de ruimte. Wij bevonden ons thans op ongeveer 48 miljoen kilometer van de aarde vandaan. Om zover te komen hadden wij een afstand van niet minder dan 575 miljoen kilometer moeten afleggen. Onze vrije tijd brachten wij door met het luisteren naar de radioprogramma's van de aarde. Die de controle ons doorzond. Tussen onze regelmatige berichtenwisseling door. Met het kaartspel en met het lezen van boeken uit onze op microfilms opgenomen bibliotheek. We hielden er een uitgebreide verzameling lectuur op na. Zowel romans als wetenschappelijke werk. En we maakten er een ruim gebruik van. Mitch was bij voorkeur technische werk. Jeff had een bijzondere voorliefde voor klassieke literatuur. En Jimmy verslond gretig al wat er aan wetenschappelijke avonturenromans... in onze bibliotheek te vinden was. Ik schreef meer dan ik las. Al moet ik toegeven dat ik na enige weken... Mijn aantekeningen al korter en korter werden. Ons leven was zo in de sleur vastgeroest dat er eigenlijk bijna niets bijzonders meer te vermelden viel. Maar eindelijk na bijna zes maanden toen wij reeds zo dicht genaderd waren dat wij alle bijzonderheden ervan door onze kleine navigatiekijker konden waarnemen, werd de tijd voor ons om iets te gaan doen dat buiten die dagelijkse sleur lag. Maar hè. de tijd is gekomen om brandstof bij te tanken... en dan onze vaart te gaan verafremmen. Ja, we dat nou eens niet doen, wat dan? Nou, dan schieten we Mars voorbij en blijven nog een paar maanden onze baan om de zon vervolgen... totdat we terugkomen op ons punt uitgaan. Als je mij vraagt, je hebt, dan zou ik dat liever niet doen. Dan zou ik misschien net zo lief... Lekker weer dicht bij huis zijn, dat bedoel je. <laughs> nee, Jim, niet erg dicht. De aarde bevindt zich dan namelijk op een heel ander punt van haar baan. Nou. Ja. Laten we dan in dat geval dan maar gewoon doen wat we te doen hebben en vraag minder. Ja. ja Alles wel beschouwd kunnen we eigenlijk nog beter op mars staan dan helemaal nergens. Dankjewel, Jimmy. Hoe gaan we te werk, Jeff? Nou, twee van ons moeten naar vrachtvader 1 om de brandstofleiding aan te haken. Dat doen Jimmy en ik. Aha. Hartelijk dank, Jeff. Ik snak er dan nou weer eens een beetje buiten de ja. Weg, en jij, Mitch? Jij dealt af in het ruim en houdt toezicht op het bijvullen van de tanks. Oké. Okay. En jij, Doc? je blijft in de cabine om op de instrumenten te letten. In orde, Jeff. Kom, Jimmy. Mm. Wij gaan onze ruimtekostuums aantrekken. En heeft Mitch de tijd om naar het ruimte te gaan... en kun jij, dokter, de controle roepen en zeggen dat we brandstof gaan bijtanken. Hier ben ik. In mijn is meneer Dan Zet dan je helm op en probeer de radio. Ja. Je helm bevestigd. We staan je mijn dokter? Ja, Jimmy. Vestert, mijn radio. Prima. Goed zo, maak dan de luchtsluis open. Gaan we naar buiten. Luchtsluis, contact. Zo, kom Jim, heb je even het? En denk erom, Doc. Wij blijven spreken over onze walkie-talkies... totdat we in de vrachtvaarder zijn Dan schakelen we over op de boordradio. In orde. Goed, sluit de deur maar weer, dokter, en pomp de luchtsluis leeg. Contact. Duim. Vier dan de slangen van de bandstofleiding. Als we buiten zijn, vangen we de uiteinden daarvan op. Right now. Zie je dat Doc? Maak de buitendeur maar open. Buitendeur, contact. Nou, nou. Heeft de melk proberen weer een half flesje voor de deur gezet? Nou, <laughs> ja, vooruit je mee naar buiten. Dat nou, is toch wel iets later. Hm. Kom mee naar de achtersteven en grijp een van de slangen. Kijk je. Zo. Ja. Maar, hallo, meets. Ja, we hebben de slangen te pakken en steken die over naar nummer 1. Oké. Okay. Ik zie u op het televisiescherm, Jeff. Alles in orde? Ja, zeker, dokter. Tot dusver verloopt alles naar wens. Ja. Zo, we zijn nu bij nummer 1. Ja, we zijn er. We halen de leiding wat aan. Zo, en bevestigen ze op de doppen. Dicht, alsjeblieft. Mag ik misschien even proberen de schakelaar te vinden, Jeff? Ah, hier heb ik hem. Nou, dat is beter, hè? Oh, de buitendeur is wel dicht, zie ik. Ja. Laat de lucht maar vol lopen, Jeff, dan kunnen we meteen naar boven. Luchtslash. Als binnenkomt, is het donker. Het ja. is geen man aan brut. Nee. Het is allemaal zo, zo, zo, zo. zo, zo nee. Alsof je een leeg huis binnenkomt, niet? Ja. Een huis dat al jarenlang heeft leeg. Eh? Wat is dat? Man, ik heb je niks gehoord. Jawel, jawel, Het is net alsof al iemand iets zei. Oh, nou, dat is Mitch misschien heeft het dok. Nee, dat nee, kan niet, dat kan niet. Die kunnen we hier over met onze walkie niet horen. Huh? Nee, de scherm het geluid af. En, en de boordhalie, staan staat op Zijn we hier, lastig maar. Zou we, als zij het niet doen, dan zullen wij ons een hand vertonen. Ja, hè? Wat? Huh? Ja, natuurlijk. Kom mee. Hier, de ladder erop. Ik ga maar voor. Oh. Oh. Op weg naar Mars...